Uur. Goedemiddag, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Bagage- en vrachtmedewerkers op Schiphol tillen zich in ongeluk. Ze moeten veel meer gewicht dragen dan volgens de regels is toegestaan. Vertelt mijn collega Bert Meijmertsma. De internationale tilrichtlijn is dat als je een koffer tilt of een iets anders, dan mag het niet meer zijn dan 23 kilo. Maar als je het gebukt tilt of draaiend tilt, dan mag het niet meer wegen dan 5 kilo, heeft de arbeidsinspectie gezegd. De koffers op Schiphol zijn gemiddeld 15 kilo, dus die arbonormen worden overschreden op het moment dat je koffers handmatig gaat tillen. De arbeidsinspectie verplicht de bedrijven al om in 2009 om hulpmiddelen te gebruiken, zoals bagagebanden en tilliften, maar die kwamen er niet of worden nooit gebruikt, FNV gaat kijken of ze namens medewerkers en oud-medewerkers een schadeclaim kunnen indienen. Het OM wil dat de vrachtwagenchauffeur die vorig jaar een motoragent doodreed... een celstraf van 12 jaar krijgt. Willem M. negeerde een stoptreken en reed met een vrachtwagen in op de agent. Zelf zegt hij dat hij had willen remmen, maar de familie van de motoragent gelooft daar niets van. De verdachte zou een hekel hebben aan de politie. Het OM wil dat hij een gevangenisstraf en tbs met dwangverpleging krijgt. De grote brand die vanmiddag uitbrak in de haven van Rotterdam is nog niet uit. De brand ontstond in een oven van een fabriek die olievaten maakt. En daar is het vuur uit, maar de brandweer is nog druk met blussen van het dak en van leidingen in het gebouw. Er komt niet meer zoveel rook vrij als aan het begin, maar er is nog wel veel stankoverlast. Volgens de brandweer duurt het blussen nog een paar uur. En het nieuwe studiejaar is voor veel studenten begonnen. En deze week trapte er op het ROC van Amsterdam een hele nieuwe opleiding af. Plant Based Chef heet die. Daar worden de studenten opgeleid tot chef... waarbij ze leren om grotendeels plantaardig te koken. En dat past volgens deze student goed bij de tijd. Ik heb gekozen voor deze opleiding omdat... Ik toch wel de toekomst hierin zie. Ik, ik vind het naïef als je nu zegt, nee, nee, het blijft vlees, het blijft vlees. Het gaat om een mbo-opleiding waarbij je dus een paar keer in de week in de keuken staat. En de opleiding duurt drie jaar. En dan nog het weer. Het is nu nog lekker zonnig. Maar er komen ook wat onweersbuien aan vanuit het zuiden. Na, naast een paar rakenklappen is er ook veel nattigheid. Morgen droogt het op, dan meer zon en een graad of 25. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. In de regio Noord-Holland staan files op de A4 Amsterdam richting Den Haag. tussen Schiphol en Zoeterwoude is de vertraging een half uur. Op de A5 hoofdop richting Amsterdam verknoopt Raasdorp vijf minuten vertraging. Op de ring van Amsterdam is een ongeluk gebeurd. Tussen Amsterdam, Sloterdijk en Knopend Koenplein tien minuten vertraging. Twee rijstroken zijn daar dicht. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zin in, Zandvoort zin in Zandvoort is Zin in ZFM CSM. met nu de herhaling van Race Radio.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 Ja. En dat is na vier, vijf rondjes is dat behoorlijk wat natuurlijk. Ja, uh, Vriegt maar... vier seconden per ronde, die, die, die laatste. Ja, maar ik denk, ik denk dat daar uh, wel, Hij wat, is wel wat Hij zal wel iets gade hebben, dat wat, lijkt me ook. Wat stuk is. Maar goed, uh, aan de andere kant, Latifi ook op 20 uh, seconden. Ja, dus, uh, de is ook al vijf seconden van verstappen. Ja. Dat is ook uh, niet best eigenlijk, op de vijfde plaats. Nee. En, ja, uh, die PRS is eigenlijk, eigenlijk na zijn... Uh,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 ja, dat gaat niet zo heel goed. Het is wel opvallend trouwens dat er in de voor heel veel Mexikanen rondlopen. Ja, heb je ze gezien met sombrero's? Ja, ik heb, ze sombrero's, ja, ik heb een <laughs> sombrero's, dat is wel een leuk gezicht moet ik zeggen. Maar uh, ja. ik stond gisteren ook gisteren... Uh, nee, dat was vrijdag. Stond ik voor een hamburgerteentje met zo'n Mexicaan te praten. <laughs> ja. ja, die komen dus echt alleen voor die race hier. Ja, ja. ja en uh, Enorme PRS-fans. Mm -hmm. En ze kunnen niet wachten dat ze naar Mexico af gaan reizen. De mm -hmm. familie jongens.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 En, uh, ja, misschien heeft hij nog wat over dat hij naar stappen toe kan rijden. Ja, dat zou, een beetje dat spanning zou is, uh, Ja, Een, kan, een beetje, beetje spanning, maar niet. ik ben een beetje vind ik, ik heb zoiets van uh, gooit me ja, in stof ja, ja, ja, uh, ja, ja, ja, klaar is klaar. Hij is er nog niet voorbij. Nee, dat, dat, <laughs> dat, dat, dat geloof ik ook dat niet. kunnen we wel stellen. Uh, we gaan nog even muziek uh, draaien, want dat uh, zal toch het merendeel. En uh, ja, je hoeft hier ook uh, niks te missen, want we volgen het op de voet. Uh, muziek uh, van Singa, want uh, deze dame komt ook hier uit de buurt. Uit Haalem wil te verstaan het is de nummer dat heet Moving Slowly Spot up a we single High Taste turn up the volume To my head to the sky F yes <middels> I belong to a different sequence Body's moving in slow motion As close as like we're floating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 Trump met Dreamer. Ik moet even tussen al die vlaggetjes doorkijken om het beeldscherm te kunnen zien. <laughs> ja, dat is echt leuk. Aardappel, Dreamer. Ik zou zeggen <laughs> dat de studio volhangt met ja. finishvlaggen. Ja. Maar bij die finish zijn we nog lang niet, want nee. we zijn pas in ronde 12. Er moeten nog 60 ronden gereden worden. Ja. Um, ja, er zijn de eerste pitstops geweest, zag je het? Ja, uh, ja, ja. Vettel onder Vettel, ja. Ricciardo zijn binnen geweest. Dat en,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 Maar uh, ik denk toch dat die klap in, uh, in dat klapje in uh, de Gerlafbocht. Hij kwam, uh, uh, kwam wat hoog uit, hè, niet tassenbocht. Ja, ja, dan ja, kun je ja, er onderdoor. En, uh, uh, Latifi kruist er hem terug uh, binnendoor. Dus nee, uh, uh, nee, inderdaad. Maar ja, dat gaat allemaal om de achttiende plaats. Ja. En daar kijken we natuurlijk niet zo heel veel ja, naar. Nee. Want uh, inmiddels is het 2,3 seconden verschil. Hè? Ja, ja. Uh, 2,5 seconden zelfs. Dus mm. dat betekent ook dat uh, uh, Leclerc zijn. Uh,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 Nee, Hij gaat op geel verder, ja. gaat op van rood ook, naar ook een van de, van de Red Bulls op, zat binnen, dus dat was Perez. Is, is ook Maar binnen. dat gaat weer niet goed bij Ferrari, zie ik nu. Nee, Want nee, uh, nee. het is echt uh, dramatisch weer. De banden stonden nog niet klaar. Nee, nou, oh uh, god. Ja, is, ja, is, zie je even, is even best, 12, 13 seconden. Het is weer uh, Ferrari en Armou Troef, heb ik het idee. Dus, nou, dat belooft nog wat. Perez uh, heeft een wielgun geraakt bij het wegrijden. Dus dat is ook niet best. Nou, dan wordt dat... Dus we zien hier de... Ja, ja, da, da, dan lunch, heb... Geen goede banden stonden er klaar. Ja, uh, is on... dit, dit is, het is onvoorstelbaar. Poof, poof, poof, het, gaat, het blijft maar misgaan bij Ferrari. Ja. Dat is natuurlijk erg jammer. Uh -huh. Want hij verliest hier gewoon uh, drie, vier seconden mee. Dat is natuurlijk slecht. Uh -huh. en, uh... Wat gebeurde er even? Kijken we even wat er ja, gebeurde. Maar, want uh, daarachter zie, zie ik de auto van Pires staan. Hij nam inderdaad een wielgun mee. Dat zie ik ja. hier. En ja, of dat nou verstrekkende gevolgen heeft uh, ten opzichte... Ja. Het is ook een beetje krap, hè? Dat wordt ook gezegd bij, uh, bij, bij Zandvoort. Kijk, hij gaat inderdaad boem over ja, die wielgun heen. <laughs> oh, ja, dat is... Uh, ja, ik denk ook... Uh, ja. ja, Perns uh, zegt er natuurlijk wel het een en ander van. Zullen ze bij Ferrari daar de express hebben neergelegd? Denk je dat? Zou je denken? <laughs> yes. Het is een beetje die Mario nou, go kart actie Zo'n Ze daar niet bij Ferrari. <laughs> ja, We dat kunnen is... niet eens de goede banden neerzetten. Nou dan ja, dan ja goed. Het, het, het, is, uh, het is heel erg uh, slordig wat daar ja, gebeurt. Ja, absoluut. Uh, inmiddels uh, is...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 Get to Vrons.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 I'm gonna get that girl no matter what I do. Well, I guess I've been in love before, once or twice I've been on the floor, but I never loved no one the way that I love you. And it was late in the evening, and all of you.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 ze gingen allemaal één kant op. Ja, en toen ja. kwamen de successen. En ik denk, ja, als je dat nu uh, weer wil doen... dan zal je toch nee, iets van waar, een soort ja. eenduidige lijn moeten ja, gaan uitzetten. Ja. Uh, opvallend trouwens dat uh, um, uh, Hamilton en, en Russell... Hm. dus de twee uh, Mercedes-coureurs... nog zo lang doorgaan op die, uh, ja, die ja, geelde banden. En die zien er eigenlijk nog wel goed uit ook. We ja, hadden net een mm, close shot. Ja? En ik kan niet zeggen dat ze nou erg... Uh, hm. maar ze zijn begonnen op geel, ja, hè? stap ja, ja.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 PRS, dus mm -hmm. uh, nou ja, we, gaan het, uh, we gaan het zien. Doe nou, maar zien. even nog een uh, lekker uh, Ja, ja zal je, ik... Zal heb ik, je uh, nog wat in de aanbieding? Ja, ik heb er wel eentje. Ja, is, dat denk ik, ik ook wel. Het, het is het uh, tweede nummer, uh, maar het is een zomersnummer uh, van uh, Kafka. Uh, die, uh, die draai uh -huh. ik nu. En uh, dat klinkt ongeveer zo? With a small kiss, oh. she's the one they're going to miss. in order to wait. to keep it. Can't hang around. I'm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 En Hamilton rijdt wel eens hard, he. die gaat uh, die, uh, die race uitrijden op die harde band. Tenminste, dat wil hij? Ja, waarschijnlijk wel, maar uh, hij rijdt net wel de snelste ronde. Dus, dus de, hij had een vrij pitstop waarschijnlijk he, op, op Hamilton, mm. maar dat wordt toch uh, wat minder. Dus uh, dan wordt het afverstappen en dan stopt en uh, dat is ongeveer 18 seconden.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 dus dan moet hij nog heel even, want dan moet hij nog 16 ronden op deze banden blijven rijden. rood is gewoon het snelste. Maar als je een half seconde per ronde pakt en je ligt 8 seconden achter... dan heb je hem natuurlijk binnen 16 ronden kunnen pakken. Ja, nou ja, goed. Maar goed, dat is allemaal getel. En er zijn mensen die er veel beter in zijn. De rekenmeesters zullen hier... Ook maar amateurs, want er zitten gewoon zo'n 200 technisch ziet te kijken op allerlei computers hoe, hoe dat werkt. En wij zijn met z'n tweeën. Dus en wij zijn met z'n tweeën. Dus uh, <laughs> laten ja, weer ja, Hannes Smit zien. Hè? Dus we we uh, staan een beetje op achterstand wat dat betreft. Ja. Maar ja, goed, dat maakt niet uit. Ja. Het, uh, het blijft maar leuk om te zien. het, uh, het is... Uh, wat gaat hier gebeuren? Want ik zie nu een Red Bull binnenkomen. En dat is... Ik zie niet wie dat is...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 De gisteren was het nog vijf uur. Ah, nou goed. Uh, ik wilde vanaf zijn, maar okay. goed, uh, maakt niet uit. Nou, we uh, wel, wel van jouw lijstje Hans, <laughs> want, uh, want we oh. hebben nog, uh, nog iets uh, wat we nog uh, okay. te stuk okay. hebben. En dat is uh, Sir Paul. We hebben Sir Louis en we hebben Sir Paul. Ja, niet. En uh, listen to what the man said. Anytime... Day, you can hear the people say that love is blind. Well, I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 Van de Goedenavond, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Er komt misschien een massaclaim tegen Schiphol. Vakbond FNV wil onderzoeken of dat mogelijk is. Vandaag werd duidelijk dat bagageshowers en vrachtmedewerkers op het vliegveld jarenlang tussen.